met het NOS-journaal. In Noord-Italië zijn nog eens drie mensen overleden door het coronavirus. Daarmee komt het totale aantal doden in Italië op tien. Volgens de Italiaanse omroeperij zijn er ruim 300 besmettingen. Uit steeds meer Europese landen komen ook meldingen binnen van besmettingen met het coronavirus. Zo is in Barcelona iemand die recent in Noord-Italië was besmet. Ook in Zwitserland, Oostenrijk en Kroatië zijn gevallen gemeld. De kans is groot dat de onderhandelingen met de Britten over de nieuwe handelsvoorwaarden met de Europese Unie mislukken, vreest minister Blok van Buitenlandse Zaken. De EU-landen hebben het mandaat voor onderhandelaar Barnier goedgekeurd. Maar minister Blok waarschuwt dat de EU zich ook moet voorbereiden op de kans dat het alsnog een no-deal-brexit wordt. Wat Blok betreft blijft het akkoord dat eerder is gesloten het uitgangspunt. Het is de bedoeling dat er voor het einde van het jaar een handelsakkoord is. In de MH17-zaak blijft de identiteit van dertien getuigen geheim. Het Openbaar Ministerie zegt dat er aanzienlijke risico's voor de getuigen zijn. Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van Nieuwsuur. Ook de officiële ten lastenlegging is in handen van Nieuwsuur. Daarin staat dat de vier verdachten moord en doodslag ten laste wordt gelegd... omdat ze direct betrokken waren bij de boekinstallatie die de MH17 heeft neergehaald. Het proces tegen de vier verdachten, een Oekraïner en een drie Russen... begint op 9 maart. In Utrecht-Overvecht heeft de politie vanmiddag meerdere waarschuwingsschoten gelost bij een winkelcentrum. Agenten betrapten twee personen op heterdaad bij het plegen van een autokraak. De daders probeerden vervolgens te vluchten in hun eigen auto. Hierop losten de agenten meerdere waarschuwingsschoten. Vlak na het incident is er een verdachte aangehouden. Naar de andere verdachte is de politie nog op zoek. Het weer vanavond en vannacht vallen verspreid over het land winterse buien. Hier en daar kan een dun laagje sneeuw blijven liggen. Morgen overdag vallen er ook winterse buien. Het wordt dan 4 tot 6 graden. En er staat een stevige westenwind. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeers- en Hier is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Ben ik jouw sunshine? Ik, ik weet niet waarom, niet waarom je ontwijkt hey. Is dit verbonden? Hey. Toch voel je, je mij nog los die morgenochtend wanneer de zon spijt Ben ik jouw sunshine?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 Maak mijn oude ding boos. We kennen elkaar langer dan vandaag, dit is simpel. Blijf liggen, breng je morgen met de auto. Geen kisha en Gucci, dus mhm. Ik m -m -m -m -m. weet niet waarom we je ontwijkt. Is dit, dit voor one night? night. Voel je night. mij als je morgenochtend wanneer de zon sluikt? Ben ik jouw sunshine? Way. Ik zie meer dan dit in ons, weet niet waarom je ontwijkt. Is dit voor one yes. dan dan voel you night? Voel je night. mij als je morgenochtend wanneer de zon sluikt? Ben ik jouw sunshine? jouw zonneschijn zochtens Of stopt het? Ik weet je hebt al lang genoeg van valse beloften Dat mijn tijd en geld in hoes Zo schaamteloos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 dit is ha pasado, ¿Qué ha pasado, ¿Qué ha pasado Si yo pensaba arrugarme a tu een Dime een qué ha pasado, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nadie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 Cambiaste tan de repente para impresionar a la gente y ahora que estoy ausente dime que se siente dime que ha pasado que ha pasado que ha pasado, pasado? ¿Sí? Si yo pensaba a a tu lado dime que ha pasado, pasado que ha pasado, pasado? que ha pasado, ¿Qué ha pasado? pasado? nadie le acredito eso era épico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 Ja, ja, maar als we straks... We hebben natuurlijk niet onmogelijk uh, on, on, on, on, on veel geld bij ons. Nee, maar wel meer dan we nodig hebben. En dan kan je beter hier met een kaart betalen en straks het bedje, ja. want dat kan je dan niet... Nee, dat is zeg ja. maar een soort van... Uh, nee. pinnen. Ze hebben hier ook sangria's gehad? Ze hebben, ja, ze hebben hier sangria's. Ze hebben nog veel meer. Pulled cool chicken, half chicken, special beer. Nou, het is, uh, ziet er goed uit. Smoothies, homemade red sangria. En het heet hier Willy Wood. Willy Ja, sis. Dan weet je het. En het is best heel grappig hier. Het ziet er leuk uit. Heel authentiek. Kijk, daar, daar komen de cappuccino's. Met een chocolaatje. Heerlijk hoor. Een heel bijzonder ingepakt chocolaatje. En er zit een dingetje in, sis? Kisses. Staat erop. Nou, dat is leuk, hè? Ja, Ik ben nu al enthousiast. Thank you. Enjoy, het zegt ze lief, schat. is Dat doen we zeker. En uh, gisteren... een kruk met lage... lage krukken. Nee, <laughs> moet voeten. <laughs> De Siska kan de voetjes niet kwijt op de... Ik bijna net. Ja. <laughs> zeg maakt voor mensen van twee meter en groter. Ja.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 No oye iba me una noche encima de mi encima de mí. como caballero. de la mañana casi explotar esa y yo que soy muy difícil para dar brazo a torcer por Popo y no le contesto cuando me mandas una foto en nube y no por supuesto más yo con par de tragos encima Acaban de bajarme una tarima le mandé los mensajes directo por WhatsApp en donde es que te veo en donde es que tú estás Yo que jures que nunca iba a volverla a ver tu suspiro horal que ta piensa en la muerte Toda la tristeza y los dolores de cabeza por una noche de placer rompí una promesa con me pidió una noche encima de mí, encima de mí, como caballero. Pero según dicen por ahí cuando una mujer quiere algo convence hasta la muerte juro que rojo de lo pure juré, lo juré, que ama ir a volverla verte pero según dice por ahí en la vida todo cuesta un de verdad y suerte y me tienes siempre pensando en tu fiel bebe no me arrepiento de nada pero lo pasado ya se fue Muré. Cómo me pero me llamo como a las 3 de la mañana y pa colmo qué weekend, weekend oye oh yeah. y va me pidió una noche encima de mí encima de mí como caballero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 dat geldt wisselt uh, naar uh, Antibiaanse guldens. Naf heet dat, wist je dat? Naf? Ja, Naf. Nafjes. Maar je kan niet alles met een kaart betalen. Het is wat wel wat heel grappig dat je 25 gulden wil hebt. Ja. Wat wij zo van de Ja. Ja. Ik vind het is weer heel raar om alles in guldens te, te horen. Ja. Het ja. Moet van, uh, dat iemand zegt van 12 guldens. ik ja. Zo, het is een hele tocht. Ja, een uh, de mobiele pillen uit de maatje van de Dame pastelt, die is kapot. Ja, dus ah, oké. Okay. Die van, uh, van ons even te pakken. Dus dan gaan wij op de oude, maar wetse manier. Zolang het werkt is het goed, hè? Ja, daar gaat, gaat het om.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 To I dream has a left And they go Minion Garçon Minion Garçon Minion Garçon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 En natuurlijk heel veel vissen. Prachtig. Blauwe, zilveren, witte, gele. Prachtig. Ik dacht, je alleen in koraalgebieden zag, maar... Nee. Het lijken wel van die... Het die... is net of je in, uh... in... een aquarium. Of in een arters. Yes. Of je in een ja. arters zit. Ja. Ja, of in een... Ja. ja, dat is waar. En bij ons, uh, in het, uh, bij de papagaios, heb je heel veel, heel veel vogeltjes. Dus ook net uh, arters. Ja.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 Yeah. No sé si ya tomaste tus decisiones Dime para ya no dedicarte más canciones Ya ni me molesta que te hablen bien de mí Si es de que tú no estás mi me beben las bendiciones Si te fuiste tú mi rol y sé que no fui el mejor Ahora para olvidarme de esto no me ayuda ni el alcohol Nadie a mí me lo hace igual y eso me pone peor Que aunque trate de olvidarte en mi cama sigue tu olor Soy un infeliz lo sé Ay, él te quería escribir pero tu número borré. Je mag die me, je mag die Ojalá y te enamore, te enamore de alguien como tú.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 nu te kijken naar de chicken sandwich ja, dames en heren en dat is uh, ja toch wel heel erg uh, prettig bij playa portomari best wat hier te niet zo duur volgens niet zo duur nee, nee het me echt mee er is al een druk en dan komt hij met de rosé. met de rosé. kijk dat is nog eens een timing nou ja. ik zeg even cheers daar gaat hij. Mm. heerlijk, heerlijk. Ieder, het is in ieder geval warmer dan de, um, dan, dan de wintersport, hè? Ja, Ger, your Point. Het is echt een stuk aangenamer qua temperatuur. Dan is er weer een ander na, uh, bijkomend verschil. Uh, uh,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 ja. En die pubers die denken oh, een ja. Die hoeven het werk niet te zien of waar ik de heb. Dat is niet goedkoop hier hè? Nee, het is duur. Ja, ja. Wat ja. ja. ja. jullie hier vaak? Ja, dit is voor mij de tweede keer en voor haar de eerste keer. Okay.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 Oh ja. Ja. ja. ja. Okay. Want hoe lang blijven jullie nog? Nou, tot donderdag. Oh, oké. Okay. Ja. Dondag gaan we naar En jullie hebben gewoon ook een auto erbij. Ja, ja, een paar dagen. Een paar dagen. Oh, ja. We hebben drie dagen een auto gehuurd. En, uh, en dan kan je drie dagen gewoon, we zijn in Willemstad geweest een dag. Ja. Gisteren naar Karakter en vandaag naar hier. Oké. Okay. En uh, dan dus moet weer ingeleverd worden? En dan wordt die weer ingeleverd vanavond. En dan... Uh... Ik zei al tegen hem, ik zou het liefst nog een dagje verlengen Oh, je zou echt naar Westpunt moeten gaan. Dan heb je ook playa ja, ja, ja. Overloopt over de zee en lekker eten. Ja, het is een heerlijk eiland. Heerlijk eiland, helemaal goed. Ja, Een hele goede vrucht. Dankjewel. wel. En geniet er nog even van vanmiddag. En doe het rustig aan, hè? Oké, okay. bye-bye. wie is deze Melly-melly, melly-melly, waarom leg ik je niet uit mijn hoofd? Ja, ja, ja, ja, Als Ik zeg, dit niet je voor jou. Kom je dan bij me. Het is dan mijn ooooh Het is dan mijn ooooh Waarom krijg ik je niet uit mijn hoofd Aji Aji Aji Aji Als ik dit doe niet heb voor jou kopen Kom hier dan bij me Zeg me blijf hier dan bij me Kom hier dan bij me Zeg me blijf dan bij me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 Het doe niet voor mij,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 Leen je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 ...bij deze speciale uitzending van de Raadsvergadering. We gaan luisteren naar uh, het, de livestream van de Raadsvergadering natuurlijk... ...vanavond, 25 februari. Uh, ze zijn al gaan zitten, het is enkele minuten wachten tot we gaan beginnen... ...en ondertussen nog wat muziek. Dus dan zijn we er zo weer met de Raadsvergadering vanaf 8 uur. flow Sesh. rich music De my low way new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 We We Welkom bij ZFM. Zfm.